De trein is voor mij echt wel toekomst, want het gaat steeds drukker worden in Rotterdam met containerverkeer. En we zijn ook naastig op zoek naar een definitieve spoortterminal hier in de regio. Maar goed, het is geen oplossing natuurlijk voor die 40 schepen per dag. Dan heb je het over 1500 ton per schip, 60.000 ton per dag wat er doorkomt. De gemeente Almelo en ProRail hebben nu een oude laad- en losplaats heropend, zodat er elke dag een trein kan rijden van en naar Rotterdam. Op de Fiji-eilanden in de Stille Oceaan zijn door zware regenval en aardverschuivingen zes doden gevallen. Meer dan 3000 mensen zijn dakloos geraakt. Op het grootste Fiji-eiland is de noodtoestand afgekondigd. Onder de zes doden is een gezin van vier mensen. Hun huis werd verwoest door een modderstroom. Twee boeren kwamen om het leven toen ze hun vee probeerden te redden. De Fiji-eilanden kampen sinds het weekende met zware regenval. De verwachting is dat de regen de komende dagen afneemt. Bij de vrouwen gaat de finale van de Australian Open... tussen Maria Sharapova en Victoria Azarenka. De Russische Sharapova won de halve finale van het tennistoernooi in Melbourne... van de Tsjechische Petra Kvitova. De Wit-Russische Azarenka schakelde eerder op de dag de Belgische Kim Kleisters uit. Het weer nog zwaar bewolkt. Af en toe regen of motregen. Meer regen later vanuit het westen. En het wordt 4 tot 8 graden. Morgen zonnige periode, vooral in het westen ook kans op het bui. En het wordt een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie. Nog 15 files. Alles bij elkaar 55 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Gratum 6 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Ze zijn nog bezig met opruimwerkzaamheden. Na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft Zuid 4 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. Verder nog veel vertraging op de A73. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Bij knoop het Ewijk 6 kilometer. En de N236 Hilversum Weesp is in beide richtingen tussen Weesp en Dreamond afgesloten. En de oorzaak is een ongeluk. De beurs lijkt wel een achtbaan. Ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Zoveel tijd heb ik niet. Dus voeg ik de.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 BMW maakt rijden geweldig. Glij veilig met de doorlopende reisverzekering van ORA. Standaard met wintersportdekking. Sluit direct af met 15% korting op ora.nl wintersport. ORA direct geregeld. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Pleidooi voor meer fatsoen in de Limburgse politiek. Ondernemen in crisistijd kan heel winstgevend zijn. Iets wat zeker opgaat voor de pandjesbaas. Heb jij nog geld, nog goed, ga deze deur voorbij. Heb jij het laatste en mist gij het eerste, kom bij mee. Grootste Nederlandse fraudezaak nadat zijn ontknoping... en het ochtendhumeur van Henk Spaan, 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De commissaris van de koningin in Limburg, de gouverneerders, Theo Bovens... wil zo snel mogelijk een gesprek in de Provinciale Staten... over het gebrek aan fatsoen. Dat stond al een tijdje op zijn agenda, maar na de affaire Bosman... is voor hem de maat vol. De affaire Bosman, voor de mensen die dat niet wisten, weten, die noemde... Um, uh, de PvdA-statenlid uh, Selçuk Öztürk... een uitgekotst halal, een stuk halal vlees gemaakt van Turks varken. Excuus voor de verspreking. Goed, contact dus met Theo Bovens, de gouverneur. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kockerman. Toen u de uitspraken van die PVV'er hoorde, hoe onfatsoenlijk werd u toen zelf? Uh, nou, ik, ik mocht niet snel onfatsoenlijk, maar een kleine vloek... en dat is voor katholieken toch wel heel erg... die ging al even in mijn ja, zeker. Ja, u vond het onfatsoenlijk. Ja, ik vond het zeker onfortsoenlijk, ja. Maar goed, het is, uh, het is gebeurd. Daar kun je niks meer aan doen. En iedereen uh, heeft zijn excuses en dergelijke aangeboden. Ja. Dus ik ga eigenlijk een stapje verder. Ik denk, ja, wat moet je met zo'n uh, zo incident? En is dat een incident? Of uh, zie je gewoon meer uh, uitingen van uh, ja, onwelgevallig taalgebruik... of huftigheid uh, in, uh, in omgangsvormen. Niet alleen in de samenleving. Maar dan moet de politiek daar uh, toch niet een voorbeeldfunctie in vervullen. En dat is eigenlijk de reden voor mij geweest... Om, het presidium van uh, de provinciale staten. Uh, te vragen of wij niet samen daar een. Uh, ja, toch, uh, of ze minstens bespreking aan kunnen wijden. Maar ja. we kunnen kijken of we dat. daar toch allemaal aan kunnen doen. Het moet allemaal deftiger. Wat bedoelt u met deftiger? Nou ja, is. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat hebben ze van mijn brief gemaakt. Dat staat niet in het verdaling in de brief. Maar ik vind wel dat. Uh, de omgangsvormen. Uh, in, in provinciale staten. zeker dat. ja, dat dat ook een beetje de etalage is. van, uh, van, uh, de, van de provinciale politiek. Uh, ja, dat dat wel. Uh, dat dat wel, uh, wel opnieuw. enig niveau mag. En dat, dat, dat gaat over taalgebruik. Dat gaat ook over respect. Uh, wat je hebt voor. Uh, mensen van een andere politieke kleur. Uh, dat gaat ook over hoe je. Uh, ja, zeg maar, met elkaar omgaat. In social media en in twitter, en in mailberichten naar elkaar toe. Ja. ja, mensen moeten zich realiseren dat dat, dat, dat niet het een-op-één een privé gesprekje is, nee. maar dat dat mensen mee kunnen kijken en meeluisteren. Maar dat, wat uh, moet ik me er ja, concreet bij voorstellen? Je... Wat moet ik me er concreet bij voorstellen? Bedoel, moeten we, uh, moet iedereen elkaar ook in, uh, op de social media met u gaan aanspreken? Uh... Nee hoor, dat zeker niet. Maar ik denk dat het goed is dat mensen zich realiseren. Ik twitter zelf ook uh, vrij actief. Ja. Uh, er zit nog Facebook en dergelijke. Maar ik probeer toch altijd voordat ze uh, op het knopje tweet te drukken. Uh, toch even te kijken of kan iemand aanstoot nemen aan datgene wat ik, uh, wat ik dan twitter. Ik denk dat mensen zich bewust moeten zijn van de, van de functie en de rol die ze, die ze hebben. En dat, dat kan al heel veel maken. Ja, maar de politiek is toch ook een beetje de scherpte opzoeken? Ja, maar goed, uh, het is ook aan de andere kant als iedereen de scherpte op opzoekt. dan is, gaat er ook de grens een beetje vervagen van wat nog mensen normaal kunnen vinden en wat mensen nog goed kunnen vinden. Of wat beledigend wordt voor, uh, voor mensen of bevolkingsgroepen. En, ja, dat kun je zelf misschien niet beledigend bedoelen, maar het kan uit, bij anderen zeer beledigend overkomen. En als het dan, dan vervolgens leidt dat mensen dichtklappen of uh, niet meer deelnemen aan het, uh, het, uh, het besluitvormingsproces. omdat ze ja. zich uh, geraakt voelen, ja, dan hebben we denk ik wel een probleem in de hand. Ja, als meneer Bosman die inmiddels uit de PVV is gezeten uh, en zelfstandig in de Staten zit. Is... En overigens ook al afstand heeft genomen van die uh, uitspraak. Ja. Hè? Zijn excelsies heeft, ja. heeft aangeboden trouwens. Uh, als hij nou tegen u zegt in het debat, doe eens even normaal, man. Ja, dat zou, dat zou ik... Ja, dan zou ik zelf wel ingrijpen. Uh, in de zin van, uh, omdat ik ook weet uh, dat er heel veel mensen zijn die uh, over het woord normaal zijn en uh, normaal doen. Uh, ja, toch opvattingen hebben die, uh, ja, als, je, als je dat op die manier brengt in een debat, uh, ja, dat er gewoon uh, dat over de schreef kan worden gevonden. En dat, uh, ik heb tot op heden overigens uh, daar niet zo heel veel aanleiding voor gehad in de Staten om het meteen in te grijpen. Zeker wel als het over derde personen gaat. Dat hebben we hebben meegemaakt in debatten in de Staten dat het ging over personen die... Uh, uh, waar een subsidietraject mee bezig was... waarvan gewoon toch opmerkingen in de staat worden... maar waarvan zeg van ja, uh, als die mensen erbij zouden zijn... zouden ze de opmerkingen zo niet gemaakt hebben. Ja. Dus dat moet je toch... Uh, ja, het gaat bij me met name een stukje bewust worden. Ik ben geen of zo die nu gaat, uh, uh, grote campagnes gaat beginnen over fatsoen moeten doen. Maar ik vind dat uh, deed de de u partijgenoot Jan-Peter op... Balken en de Weltoon die premier was, hè? Ja, dat, dat klopt. Maar ja, zulke initiatieven kunnen ook vaak in, de, in schoonheid sterven, zeg maar... Dus ik wil op de eerste plaats draagvlak bij het presidium van de, van de staten, dat de partijen erachter staan. Ja. En twee, dan ook een vorm kiezen uh, die zinvol is. Die, uh, ja, ik zou bijna zeggen, op de maat uh, toegesneden is. En maar daarover wat... ga ik de komend weekend met de, de fractievoorzitter al ook individueel even over een gesprek. Ja. Tot slot, wat kunt u doen als iemand toch de grenzen in uw ogen overschrijdt? Als het in de Staten zelf gebeurt, dan heb ik natuurlijk de voorzitterhamer En dan kan ik uiteraard de zaak afhameren mensen het woord opnemen. Dat is duidelijk. Het gaat met name natuurlijk ook wat kun je doen als mensen uh, in het vies, en Dat kun je denk ik heel weinig, behalve dat mensen erop aanspreken. Uh, en dat is denk ik wat misschien te weinig in de samenleving gebeurt. Dat wij dingen langzamerhand normaal gaan vinden. Zonder dat mensen daar uh, opmerkingen over maken. Ja. Dus en... het is toch een stukje correctie door, uh, door, door aanspreken en het uh, bespreekbaar maken. Bent u de nieuwe fatsoensrakker van uh, Limburg? Nee hoor, dat uh, zeker niet. Maar uh, <laughs> ik, wil, ik wil wel heel graag uh, ook niet degene zijn die, uh, de naam van later heeft gezegd, er zijn grenzen overschreden. En hij heeft erbij gestaan en dat niks aan gedaan. Punt is helder. Theo Bovens, de gouverneur ja. van Limburg. Ik dank u zeer voor uw tijd.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 Naast verliezers in crisistijd, dames en heren, kent ondernemend Nederland ook winnaars. Wat dacht u bijvoorbeeld van de pandjesbaas? Hoort u in deel 4 van de crisismanager in een verslag van Marcel Dekker. Een succesvolle ondernemer in crisistijd is een ondernemer die veel meer dan hij gewend is... zichzelf wegcijfert ten behoeve van zijn klanten. Ik kom heel veel bij keukenverkopers. Die lopen verveeld in een showroom rond. Ja, dan zie je ze en dan word je niet eens aangekeken. Een succesvolle ondernemer in deze crisistijd is een ondernemer die beseft dat de manier waarop je onderneemt na de crisis nooit meer hetzelfde zal zijn. Ze staan aan de vooravond van een nieuwe tijd. Werk je wel echt hard? Zet je wel echt die extra tien stappen die nodig zijn? Of leun je eigenlijk een beetje apathisch achterover? En een succesvolle ondernemer is een ondernemer... die de crisis letterlijk en figuurlijk in klinkende munt omzet. Heb gij nog geld, nog goed, ga deze deur voorbij. Heb gij het laatste en mist gij het eerste, kom bij mij. Dit is de lijfspreuk van de pandjesbaas. Een pandjesbaas zoals Farid Cumursu, die kort geleden als derde in de stad Enschede zijn winkel opende... en als geen andere hoopt dat de crisis nog even voortduurt. Een pandjeshuis is, uh, is eigenlijk een bank van leerling. Dan kun je zeg maar, geld lenen. Dan moet je wel iets als onderpand uh, achterlaten. En dan kun je gewoon geld lenen tegen een bepaalde percentage per maand. Ja, over wat voor goederen hebben we het dan? Uh, het gaat voornamelijk 90% van de gevallen om sieraden. En duurdere dingen. iPads, telefoons, blackberries, iPhones. Ja. En was je voorheen uh, baas van een café-discotheek in Gronau... net hier over de grens. Uh, wat heeft jou er naartoe gebracht om dit te beginnen in Enschede? Ja, juist in de crisis. Deze bedrijven, juist in de crisis, dat die dan beter gaan lopen. Omdat mensen, ja, mensen hebben gewoon geld nodig en de banken geven steeds moeilijker geven ze krediet. En de mensen zoeken naar manieren om geld, te, om geld te krijgen, om geld te lenen. En er zijn heel veel andere slechte manieren. Maar dit vind ik gewoon een goede manier. Ook als baas zijnde en ook als, ook als een klant zou zijn... Dan zou ik dit een goede manier vinden. Als je stel je hebt spullen thuis waar je niks mee doet. Kun je die hier proberen te verkopen of belenen. Verpanden dus. Het is niet altijd een leuk beroep, hè? vertelde je me net toen ik hier binnen ja, zat. Nee, ik heb net iemand aan de telefoon gehad. Die, uh, die had gezegd, een vader van iemand. Die had gezegd dat zijn zoon die spullen thuis had gestolen van hem. Ja. Het is wel in de familie gebleven. Ja, het is wel in de familie gebleven, dat wel. Maar uh, helaas, voor die... Uh, ja, het is jammer, maar ik heb... Uh, um, ik heb nog wel wat van zijn goederen. Maar ik heb ook sommige heb ik uh, gelijk ingekocht. Van die jongen, heb ik niet, die heeft hij niet bij mij verpand. Die heb ik ook weer gelijk verkocht. Dus die uh, is jammer voor de vader, maar die zijn weg. Maar de rest van die dingen, ja, die kan hij uh, wel weer terugkrijgen. Stapt iemand binnen hier, hè? Hallo, meneer. <kluidert> ah. Ah, oh, oh. Ik weet niet uit het Mensen bieden hier dan hun producten aan, sieraden, iPads, iPhones, dat soort dingen. Hoe bereken je nou de waarde van die dingen? Is daar een norm voor? Ja, voor sieraden dat geldt dat gewoon uh, met de dagkoers van goud, zilver en uh, platina. Een iPad bijvoorbeeld? Want, ja, je kent de nieuwwaardeprijzen. Ja. Hoe werkt dat dan? Ja, je moet altijd kijken naar de staat, uh, hoe oud het is en of er krassen op zitten. En, ja, op internet, marktplaats, andere sites, wat die tweedehands kost... Nou hoor je in de crisis ongetwijfeld als mensen hier met hun spullen aankomen... of jou aan de telefoon hebben, allerlei verhalen. Uh, wat voor verhalen zijn dat? Ja, er loopt echt uiteindelijk. Sommige mensen ik heb, ik, die hebben ruzie met de, de vriend die heeft geld van hen geleend... en die wil niet meer terugbetalen. En dan willen ze de spullen van hun vriend verpanden. Of uh, mensen die gewoon echt... Ja, die komen niet meer rond aan het einde van de maand. We die, die, die hebben nog binnen een paar dagen, die moeten gewoon geld overbruggen. Zeg maar, uh, hoe noem je dat, die hebben gewoon geld nodig voor een paar dagen. En van alles, je merkt gewoon, mensen hebben gewoon uh, geld nodig. En dat is niet alleen maar mensen die je uh, alleen maar op straat ziet. En dat is van alle, alle soorten mensen komen hier. Ja. Zit je daar wel op te wachten op die verhalen? Dat is voor jou toch helemaal niet belangrijk? Of wel? Normaal voor mij niet belangrijk. Heb ik ook liever niet. Je bijna een therapeut waarschijnlijk, of niet? Ja, ik vind het ook uh, heel moeilijk. Ja, soms zit ik te denken, ja, wat voor, op... wat moet ik nou doen? Wat voor een oplossing moet ik bedenken? Een welnadigheidsinstelling? Uh, nee, ik ben niet uh, iemand... Uh, die uh, gefinancierd worden door de staat. Of, uh, ik, ben... ik moet zelf ook geld verdienen en ik kan ook niet iedereen helpen, zomaar.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 ...elk jaar weer een procent of 15 tot 25 groei weten te realiseren. En um, ik heb ook gewoon besloten dat ik dat dit jaar weer ga doen. Dat is een optimistisch geluid. Meer daarover morgen dus. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op... ...goedemorgennederland.kro.nl Straks oplichting smeergeld en zelfverrijking in de vastgoedwereld. Morgen doet de rechter uitspraak in de klimopzaak. Eerst nu toch de tumeur van Henk Spaan. IJzers uit het vet, las ik. Verzin eens wat anders, dacht ik. Het gaat vriezen en dan kunnen ze met niks beters op de proppen komen dan met IJzers uit het vet. Het was de Telegraaf maar en toch vind ik dat zo'n koppenmaker zich moet schamen voor die clichés. Schaatsen uit de kast, dat kan toch ook? Hoewel, dan lijkt het net alsof Arie Boomsma een paar schaatsen homoseksualiteit heeft zitten aanlullen. Schaatsen uit de kast is iets beter dan ijzers uit het vet, maar kan verwarring scheppen. Eindelijk lol van winterbanden, dat was een goede kop geweest. Vanaf december rijd ik al totaal voor lul met mijn winterbanden. De mensen kijken me schamper lachend na. Moet je hem zien met die dure krengen? Het is een graad of acht. <laughs> Stoere zwarte banden zijn het. Wat heb je eraan in dit wijvenweer? Trouwens, wie zet zijn schaatsen nog in het vet tegenwoordig? Het was typisch iets voor vaders in de jaren 50 om hun schaatsen in het vet te zetten. Ik liet ze gewoon roesten in de gangkast. Waar koop je dat vet eigenlijk? Sorry dat ik eigenlijk zei. Je hoort het te pas en te onpas. Eigenlijk is het nieuwe dus. Meestal uitgesproken als eigenlijk. En bij brabo's is het nog erger. Eigenlijk. Zo'n potje vet dat je eigenlijk maar één keer gebruikt en dan meteen kwijt bent. Jongens, weet iemand waar het schaatsvet eigenlijk staat? Wat? Kaarsvet? Nee, schaatsvet. Om de ijzers mee in te vetten. Het gaat vriezen, man. De ijzers moeten eigenlijk juist uit het vet. Het stond altijd in de gangkast. In de gangkast staat een potje schapenvet. Heb je daar eigenlijk wat aan? Vroeger verheugde ik me enorm op strenge vorst. Ik kan me niet eens herinneren. Wanneer ik die vreugde ben kwijtgeraakt. <hijfie> Expaan. Morgen het ochtenduur. Eigenlijk van Siska Dresselhuis. John Mayer, waiting on the world to change. Zeven minuten voor half elf. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Morgen doet de rechtbank in Haarlam uitspraak... in de grootste fraudezaak die Nederland ooit heeft gezien. De klimopzaak, omkoping, smeergeld, extreme zelfverrijking in de vastgoedwereld... zijn de ingrediënten van de zaak die met 270.000 manuren... door justitie in elkaar werd gezet. Vasco van der Boom, goedemorgen. Goedemorgen, Vasco Ik, van der Boom. Ik hoor een hoop gestotter en gedoe. Nee. Vasco van der Boom, goedemorgen. Vasco van der Boom, goedemorgen. In ieder geval is die journalist, hoop ik, nog steeds bij het Financieel Dagblad. Uh, en hij volgt de zaak intensief vanaf het begin. Uh, misschien is hij daar nu ook mee bezig. In ieder geval uh, krijgen we op de een of andere manier geen contact met hem. Vasco van der Boom, nog één keer, één poging, hoort u mij? Hier ben ik. Hier ben ik. Ja, goedemorgen. Elf verdachten, yep. een kwart miljard schade... straffen tot zeven jaar cel geëist. En morgen de uitspraak in deze zaak om het geheugen even op te frissen. Wie staat waarvoor terecht? Ja, het gaat om eh, voormalig directeur... van eh, zeer gerenommeerde Nederlandse eh, ondernemingen. Echt de top van het eh, Nederlandse bedrijfsleven, vertegenwoordigen ze. En eh, ja, die, die hebben volgens justitie een criminele organisatie opgericht om uh, in vastgoedtransacties uh, uh, hun eigen bedrijven eigenlijk te tillen. He, dus directeuren die hun eigen bedrijven zouden hebben bestolen. Juist, het gaat om het Philips Pensioenfonds, Rabo vastgoedgoed, voorheen het uh, Bouwfonds, het, om dat soort organisaties gaat het, hè? Ja. En justitie heeft er een enorme berg werk uh, van gemaakt... dus kennelijk is dit een enorme uh, zaak... Was het pleidooi van de requisitoor van de officier van justitie... overtuigend genoeg om dit soort hoge straffen... straks ook uit de mond van de rechter terug te horen? Ja, nou, wat de rechter daarvan vindt, dat weet ik niet. Dat moeten de rechter zelf maar uh, bekijken. Maar het was een keihard getoonzette requisitoor. Het Openbaar Ministerie die ziet dit echt als een modelzaak. En ze willen uh, ja, deze verdachten... Het um, is nou, een soort proefproces, zou je kunnen zeggen. Ze willen de hele sector uh, een, uh, een waarschuwing geven... Van, uh, dat ze dit niet meer accepteren. Het is uh, de, de eerste echte grote corruptiezaak in het Nederlands bedrijfsleven... moet je denken. En uh, het OM wil dat met een heel fors aangezette requisitoren uh, afstraffen. Ja, was ook een enorme maatschappelijke schot, schok toen dit allemaal aan het licht kwam. Namelijk dat het niet alleen in Italië en andere Zuid-Europese landen plaatsvindt... maar dus ook gewoon bij ons in het noorden. Ja, dit is uh, niet eerder in Nederland uh, zo gebeurd. Wij dachten altijd in Nederland, het bedrijfsleven, de overheid is redelijk schoon. Um, um, corruptie, dat, uh, daar, daarvoor moet je naar het zuiden. Um, en um, ja, hier is bij deze grote vastgoedfraudezaak... is wel gebleken dat uh, Nederland niet immuun is uh, voor, voor uh, dit soort corruptie. Kijk, het is wel grappig dat de verdediging van de, van de verdachten... Ja, die zeggen van, iedereen deed het, we moesten wel mensen omkopen in uh, de vastgoedwereld, want anders kon je geen zaken met ze doen. Dat het eigenlijk heel erg overeenkomt met wat de justitie zegt, namelijk, iedere tegel die we optilden, daar kwam het ongedierte onder vandaan in de vastgoedwereld. Dus wat dat betreft zijn hun analyses van uh, nou, wat er in dat deel van de marktsector is gebeurd, die zijn, komen helemaal overeen. Juist. De belangrijkste verdachte is Jan van Vee. Ja, ik mag Jan van Vlijmen zeggen. Ja. Hij is oud bouwfondsdirecteur. Ja, nou, wat ik in zijn berechting de afgelopen jaren heel opvallend vond, was dat hij op een gegeven moment is gaan praten. Hiervoor, tijdens zijn langdurige voorarrest. En tijdens het onderzoek heeft hij zijn mond de hele tijd dichtgehouden, de Sphinx. Um, um, maar tijdens een berichting is hij gaan praten. En het was. Ja, ik vond het als rechtbankverslaggever um, verpletterend, eigenlijk, wat hij zei. Zo, zo, hij kwam er zo rond voor uit dat hij. Ja, hij moest iedereen omkopen. Hij, ja, ik heb iedereen omgekocht. Waarom doe je dat dan? Vraagt de rechter. Nou, ik was gewoon dol op geld. Mijn drijfveer was geld. Van jongs af aan wilde ik rijk worden. Toen was ik rijk multimiljonair. Toen wilde ik nog rijker worden. En um, ja, het, het ging me echt alleen om het geld. En die liefde voor het geld, dat iemand een fraude verdachte... dat zo naakt, zo ongecensureerd, zo zonder terughouding eh, tegen zijn rechters zegt. Dat Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dat vond ik echt wel ver, nou, verpletterend. Ja, dus een volledige bekentenis van zijn kant. En ik meen zelfs dat hij ook... Nee, niet een, nee, nee, nee het is niet een volledige bekentenis. Hij heeft de, de, de zwaarste verdenkingen ontkent. Hij. De zwaarste verdenkingen zijn dan... Ja, verduistering, eh, oplichting, eh, eh, een criminele organisatie. Dat ontkent hij maar wel. Hij komt er rond vooruit. Ja, ik heb iedereen omgekocht. Ja, ik vervalste allerlei facturen. Juist. Goed, dat heeft hij dan wel eh, bekend. Hij heeft, meen ik, ook wel enige vorm van berouw getoond? Nee, hij heeft geen spijt. Totaal niet? Nee. Nou, dat wordt dan zeven jaar, zou je denken. Um, dat weet ik niet. Uh, uh, ik kan in ieder geval... Ja, wat ik wel durf te voorspellen... is dat er een strafkorting uh, voor uh, de verdachte aan zit te komen. Ik weet dat uh, tamelijk zeker omdat ik deze rechters ken. Die hebben bijvoorbeeld Willem Holleder ook een strafkorting gegeven vanwege de publiciteit rond Willem Holleder. Ze hebben een strafkorting gegeven aan Jan-Dirk Parelberg... vanwege de publiciteit. Nou, en hier bij deze zaken, omdat het de top van het Nederlandse bedrijfsleven uh, betrof... is hier ook veel publiciteit over geweest. En je ziet dat ook, we, we hebben er onderzoek naar gedaan... Uh, uh, je ziet dat bij witteboordencriminaliteit rechters publiciteit over zo'n zaak altijd een reden voor strafvermindering vinden. Ja. Heel raar, bij moordzaken, eh, zedenzaken is publiciteit... maatschappelijke verontwaardiging, commoties altijd een reden voor strafverzwaring. Ja, dat is willekeur bij, bij rechters. En, uh, maar ik voorspel dat die, die willekeur... dat dat ook deze keer er weer toe zal leiden... dat er strafverlichting zal komen. En daar heb jij misschien uh, met deze Radio 1-uitzending uh, aan bijgedragen... dat ze uh, strafvermindering krijgen. En jij dus ook met jouw uitleg bij dit uh, onderwerp... Tot slot nog even: is hiermee de corruptie het land uit met deze grote zaken en het voorbeeld dat justitie wil stellen, of is dit pas de eerste van de hele twee van, van de meerdere grote zaken die we misschien nog zullen gaan, uh, gaan krijgen? Ja, er zijn uh, andere zaken in de vastgoedwereld uh, zijn er op komst. Uh, ja, er zijn een aantal corporatiefraudes bijvoorbeeld um, die voor de rechter gebracht gaan worden. Hey, Rochdale moet je aan denken. Ja. Um, ja, is het hiermee corruptie, het Nederlands bedrijfsleven uit. Uh, is corruptie de vastgoedwereld uit? Ik ben daar sceptisch over. Um, je ziet dat um, ja, de justitie had eigenlijk honderden uh, verdachten op het oog. Ze konden naar alle kanten toe uh, lijntjes vinden die uh, op nieuwe fraudezaken wezen. Ja. En ze zijn gewoon opgehouden met onderzoeken omdat ze. De, de, de capaciteit er niet meer voor hadden. Juist. Goed, nou, later misschien uh, meer daarover. Uh, in ieder geval doet de rechter morgen uitspraak in die Klimopzaak. Vasco van der Boom van het Financieel Dagblad. Ik dank je wel voor het bijlichten in deze zaak. Graag gedaan. en van deze uitzending, want het is half elf. Meer informatie vindt u op krO.nl. En ergens op een kleine motormonitor in de verte zie ik beeld van een bus in Nederland... en daar meen ik de gestalte te ontwaren van Ebru Oemar. Jee, yeah. ik zit hier in de bus bij de Haringkar in Den Haag en ik heb geen kinderen en ik verlang ze ook niet, maar ik kan werkelijk ontploffen bij het onrecht dat kinderen aangedaan wordt in onze asielzoekerscentra. Straks gaan we het daarover hebben, maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS journaal. In Zuid-Frankrijk is de vroegere directeur van implantatenfabriek PIP gearresteerd. PIP kwam eind vorig jaar in het nieuws. Toen duidelijk werd dat de borstimplantaten die daar werden gemaakt kunnen gaan lekken. Zeker honderdduizend vrouwen moeten hun implantaten laten verwijderen. Minister Van Bijsterveld vindt het onverantwoord dat door de onderwijsstaking vandaag scholen dicht zijn. Volgens haar is dat slecht omdat er op veel scholen toetsen zijn. En leraren staken vandaag uit protest tegen de nieuwe onderwijswet van Van Bijsterveld. Op een deel van de Fiji-eilanden is de noodtoestand afgekondigd. Door zware regenval en aardverschuivingen zijn daar zeker zes doden gevallen. Ruim 3000 mensen zijn dakloos. En de finale van de Australian Open gaat bij de vrouwen tussen Maria Sharapova en Victoria Azarenka. Sharapova versloeg Petra Kvitova en Azarenka won van titelverdedigster Kim Kleisters. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie verkeersinformatie. Files nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 3 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort ook daar nog 3 kilometer. En de N236 Weesp Hilversum is in beide richtingen tussen Weesp en Driemond afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is Radio 1. NTR. Prem Time. Met Ebru Omar. Goedemorgen luisteraars, het is dat ik niet zo van haringen hou... anders zou ik straks enorm emo gaan eten uit woede en frustratie... over hoe ons verlichte, beschaafde, westerse asielbeleid... met kinderen van vlees en bloed omgaat. Volwassenen die naar Nederland komen doen dit met hun volle verstand. En geloof me, als kind van immigranten... weet ik dat geen enkel mens zonder reden zijn land van herkomst verlaat. De redenen van asielzoekers zijn schrijnender dan de redenen van avonturiers. Maar wat we vergeten in alle gevallen zijn de kinderen... Die vragen nergens om. Die overkomt van alles. Nu zijn kinderrechten een luxe, een teken van beschaving zelfs. Maar hoewel we in ons beschaafde Nederland... maar hoe we in ons beschaafde Nederland omgaan met kinderen van asielzoekers... is beschamend. Een verlicht westersland met joods-christelijke cultuur onwaardig. Maar ja, we kan ons het schelen. Het zijn toch geen Nederlanders. En van de joods-christelijke cultuur heeft de meerderheid nog nooit gehoord. Het is dan ook een term die Geert Wilders heeft geïntroduceerd. Hè? Bovendien asielzoekers, minderjarigen of niet, opzouten zul je. Mijn vraag aan u is, moeten we nog oog hebben voor de rechten van de kinderen... of is het zaak om alle vreemdelingen zo snel mogelijk de deur te wijzen? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar Premtime, Apenstaatje ntr.nl... of twitteren naar apenstaartje, Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. Vandaag vindt aan de Universiteit Leiden het lustum plaats... met als thema het kind in het immigratierecht. Kinderen in asielprocedures, de vraag of ze al dan niet mogen blijven... hebben met de discussie omtrent de verblijfsstatus van Mauro hernieuwd aandacht gekregen. Hoe mensonwaardig en maatschappelijk onverantwoord gaan we in ons fijne Nederland om met kinderen. Alleen omdat het kan. Mijn vraag aan u is, moeten we oog hebben voor de rechten van kinderen... of is het zaak om alle vreemdelingen zo snel mogelijk de deur te wijzen... U kunt met ons meepraten en doe dat vooral. Ik ben benieuwd naar uw mening. Bel met 0800-1121. U kunt mede naar premtime apenstaatje of twitteren naar Apenstaatje-Premtime-radio 1. Bij mij hier in de bus heb ik drie ka gasten. Goedemorgen, Kaan Kloosterboer, kinderrechtendeskundige van UNICEF Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, Irma Heijn, kind- en jeugdpsychiater van Centrum 45. En Damon Goris, publicist en vast panellid van Halve Maan. Damon, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij bent op je veertiende naar Nederland gevlucht. In welk jaar was dat? Dat was in 1995. Wat kan je je daarvan herinneren? Heel Want veel. Je bent niet alleen gevlucht, je bent met je ouders meegekomen. Ik ben met mijn ouders meegekomen. Eigenlijk datgene wat ik nu aan het doen ben, uh, uh, deed ik in Iran ook. En dat was uh, niet goed. En daardoor, dat was de reden waarom we moesten vluchten. Maar wat doe je mijn dan? <coughs> mijn vader was een uh, communistisch activist. 30 jaar geleden, in tijden van de revolutie. In de tijden van de Shah, uh, Hij had verboden boeken thuis. Hij had verkeerde vrienden in termen van het, uh, van het regime, in de ogen van het regime. En ik werd daar kritisch opgevoed, waardoor ik dus kritische vragen stelde. Op en dat school. deed ik op school ook. En op een gegeven moment was het de laatste druppel die de Emmer deed vollopen. En, en daardoor moesten we desnoods in een korte tijdsbestek het land verlaten en hoe met gaat een klein koffertje. Hoe gaat Je komt thuis van school en opeens ga je weg? Of sta je had... ochtends op en je gaat weg? Ja, precies. Ik had, ik had zelfs de laatste tentamen gemaakt... waardoor ik altijd mijn vader een beetje kwalijk had genomen. Dat hij het niet eerder had gezegd, maar ja hij kon het ook niet weten. Ik had de laatste tentamen zelfs gemaakt en dat had ik heel veel geleerd. En we moesten de, de, de, de volgende dag volgens mij binnen een paar uur moesten we weg. En waar ga je dan heen? Hoe stap je dan in een auto? Waar neem je de bus? Hoe gaat dat? Nou, ik heb die ervaring met hoe we zijn gekomen... omdat het een, een ontzettend vervelende ervaring was. Tegelijk dat het heel gevoelig lag toen wij in een asielproces... Zaten. Uh, voor mijn ouders. Uh, heb ik eigenlijk heel lang weggestopt. Ik weet niet precies wat de details zijn. Maar wat ik wel kan herinneren is dus dat we op een gegeven moment in een auto zijn gestapt. Heel lang reis hebben gemaakt. En reed je uh, vader zelf? Of was er iemand die jullie wegbracht? Nee, uh, we werden weggebracht. We werden weggebracht omdat het uh, veiliger was. Uh, vervolgens zijn we... Uh, uh, hebben we volgens mij via smokkelaars uh, wat paspoorten gekregen. En het land van herkomst, uh, in dit geval Nederland, was toen de tijd onbekend. Uh, je had nog nooit van later, Nederland gehoord. Pas later hebben we begrepen dat het Nederland was. Maar je ouders hadden dat dus al lang voorbereid. Je krijgt niet zomaar paspoort. Je hebt niet zomaar iemand die, die je wegrijdt. Nou ja, mensen zijn uh, gewend om zich aan te passen aan de, aan de omstandigheden. Mijn vader mm -hmm. was zich al van bewust dat hij dus met zijn verleden gevaar liep. Ik bedoel, het, het islamitische regime van Iran is zo uh, um, te Absoluut. werk gegaan. Die, die, uh, waar je dus iedereen op zijn hoede is. Uh, dat zie je nu op dit moment ook. Dus iedereen is daar heel erg voorzichtig. Iedereen heeft ook contacten. En dat zorgt ervoor dat als het nodig is. Je probeert het zo lang mogelijk uit te stellen. En dan kom je naar Nederland. En dan kom je naar Nederland. zonder afscheid Dan ga je op Schiphol. Je en dan ga je naar een asielzoekerscentrum. Ja, zonder afscheid van, van, van, van je vrienden. Je, uh, mini, je van weet je vinden, niet of je terugkomt. En uh, dan kom je uh, in een zevenaar kwamen we terecht. Dat was in een uh, opvangcentrum. Vervolgens zijn we binnen twee dagen we moesten op een stapel bed slapen kregen van die muntjes van de automaat, waar je chocolmel kan halen. Dat was wel lekker, mm -hmm. <laughs> weet ik nog. Uh, zijn we naar Zwolle gegaan in een OC, half jaar gezeten. Uh, dat was wel uh, heel erg prettig uh, na de ervaring die we hadden meegemaakt. Uh, we werden uh, in één kamer van vier, 12 vierkante meter met z'n vier, uh, vier bedden. Mijn ouders en mijn zusje uh, gestopt. En, uh... en hoe gaat het, zeg je dan van papa ik wil terug naar huis? Of uh, onderga je dat allemaal? Nou nee, dit soort, kijk als kind zijnde tenminste. Ik, ik heb het zo ervaren, mijn zusje ook. Uh, je bent heel erg op je hoede dat je de enorme druk wat op de schouder van je ouders is. Om dat enigszins te verlichten en niet met moeilijke vragen te komen. Maar juist proberen het, het, het, het, het zeg maar last mee te dragen. Dat hebben de ouders vaak niet door. Maar dat is wel het geval. Je probeert echt mee te werken. Maar Nederlands is niet een taal die iedereen spreekt, dus jullie spreken hem ook niet. Dus als je aankomt, hoe gaat dat dan daar in zo'n asielzoekerscentrum? Wat gebeurt er dan? Nou, ik raad het aan om eens een keer daar te zitten, want het is wel heel erg interessant hoor. Want, uh, uh... Ik schud nee. <laughs> dat lijkt me de hel. Nou ja, je leert wel uh, je, jezelf heel snel aan te passen aan de omstandigheden. Omdat je met verschillende culturen zit. Taal spreek je niet. Er is een bepaalde soort van AZT-taal die dan op een gegeven moment heerst. Waar weinig Nederlands in voorkomt, veel Engels. En wat de heersende uh, groeperingen die daar zijn. Dus de dominante groeperingen die hebben dan het meeste aantal woordenschat uh, in, in de taal. Uh, is het maar je daar bent er Gevaarlijk, eraan. voel je daar veilig? In de AZC? Ja. Um, nou, van wat we hadden meegemaakt... En de, uh, was het voor ons heel veilig en heel prettig, moet ik eerlijk bekennen... het feit dat we dan in één kamer zaten met z'n vieren. Dat was heel prettig. Maar daarbuiten was het niet veilig, nee. Er werden vechtpartijen gezien... Uh, mensen Buiten de kamer, kamer, bedoel je? Buiten de kamer, ja. Op het AZC zelf? Op het AZC, op het plein. Het was ook wel gezellig, hoor. Ik bedoel, laten we wezen... Uh, uh, ik denk dat de zorg en de veiligheid die ik in die tijd heb gevoeld... En niet alleen ik, heel veel van ons die in de AZC zitten... dat krijg je niet in het land van herkomst. Dus dat moeten we wel in Nederland dankbaar zijn. 1995 was dat. Hoe lang heb hebben jullie in zo'n asielzoekerscentrum gezeten? Nou, Wij waren een van de gelukkigen die dan het maar 2,5 jaar heeft uh, moeten zitten. Vervolgens zijn we verhuisd naar een andere AZC, vlakbij uh, Meppel. Uh, na 2,5 jaar kregen we op het verjaardag van mijn moeder een uh, politieke status. En dan mag je blijven. Ja. En dan? En dan eh, krijg, je, eh, krijg je een huis toegewezen, eh, ergens in het land. En eh, als je de eerste keer weigert, tweede keer moet je het zelf uitzoeken. Eh, dus de eerste keer aangenomen, dat was dus eh, een hele andere kant op van Nederland. En eh, toen heb ik daar twee jaar gewoond en toen ben ik op mezelf gaan wonen in Den Haag. En als je nou kijkt naar uh, die periode van het AZC, was dat een onzekere tijd voor je? Ontzettend, ja. ja. Het is een heel onzekere tijd. Uh, je wordt er continu met, uh, uh, met verhalen uh, geconfronteerd. Waarin wordt gezegd, morgen komen ze met een bus en dan gaan ze je wegvoeren. Wie zegt um, dat? Ja, mensen in AZC. Uh, de, de asielzoekers zelf? De asielzoekers zelf, de... maar je hoort het ook van verhalen... dat ze gesproken hebben met een een of ander advocaat. Je ziet, uh, en wat, ook, wat, wat, wat ons heel erg pijn, nou ja, pijn deed, uh, uh, was dus dat... Uh, er zijn bijvoorbeeld criminelen, uh, dieven. Uh, er zijn uh, mensen onder de asielzoekers. Die, de asielzoekers, die, uh, die wel heel snel... Een politieke status krijgen en hier in Nederland mogen blijven. Uh, terwijl je gezinnen hebt, waar kinderen studeren, waar ouders proberen zelfs te werken in de AZC zelf, in de technische dienst of in de keuken. En vervolgens zijn ze tien jaar, vijf jaar en zijn ze nog steeds niet. Um, Aangenomen als, tenminste, krijgen ze geen verblijfsvergunning. Ligt dat dan aan het feit dat dat gezinnen zijn en dat die andere enkelingen zijn? Nou Ja, disconsinent. Nee, ik zeg het niet goed. Uh, het, is een, uh, het is een, denk ik, verwarring in het beleid. Uh, en het feit dat het dus niet um, uh, duidelijk is wat, uh, hoe je dan door zo'n procedure heen gaat. Dat lijkt wel heel erg gok te zijn. Um, uh, hoe, hoe dan uh, wordt, wordt besloten om iemand wel te laten verblijven in Nederland en hoe niet? Willekeur dus. Willekeur, um, onzekerheid, uh, verandering van het beleid. Uh, Elke keer verandert, je weet niet waar je op kunt vertrouwen, wie je kunt vertrouwen. Ja, en, en dat wordt versterkt door het feit ook dat er verhalen zijn en dat hij ook steeds continu denkt dat er verborgen camera's zijn die alles in de gaten houden. Omdat dan een Denk je dat heeft. omdat je dan uit Iran komt of word je dat wijsgemaakt door mensen? Um, die paranoia? Tuurlijk wordt het wijsgemaakt door mensen, maar dat wordt ook wel aangewakkerd. Tenminste, in die tijd, spreek ik over 95, 97, ik weet niet hoe het nu is. Maar het, wel, het heeft er wel natuurlijk invloed op hoe de ambtenaren met je omgaan. Heerst er een en, sfeer van angst op zo'n asielzoekerscentrum of is het gelatenheid? Mijn vader bijvoorbeeld, die was op een gegeven moment weer doorgegaan met zijn politieke activiteiten. En met name dan zich in te zetten voor de, voor de gemeenschap. In dit geval de vluchtelingen in die, in die omgeving. Ja. En het werd hem kwalijk genomen. Door, door de directeur. Van het AZC. Uh, van het AZC. Uh, en, en, dat is ook een beetje gek. Kom je naar het vrije Nederland, doe je wat je gewoon wil doen. En dan word je door een directeur op je vingers getikt. Ja, teken. want dat, dat, dat zorgt voor onrust. Hè? Ik kan me wel voorstellen dat dat voor de directeur op een andere belangen heeft dan... Uh, Hé, hey, dames, en die periode in het asielzoekerscentrum, wat voor um, trauma, wat voor tik heeft dat uh, bij jou opgeleverd? Nou, ik, ik, ik, kijk het, ik, ik, uh, ik zie het niet als negatief, eerlijk gezegd. Nee, dat kan, maar ik uh, zie het positief. wat heb je eraan overgehouden? Ja, ik zie het positief. En wat ik daaraan zie, is dus dat ik uh, daarmee het leven heel erg relatief zie. En uh, ik heb eigenlijk het, je uh, zou kunnen zeggen, het ergste, bijna het ergste meegemaakt. Er zijn natuurlijk ergere dingen in het leven. Uh, ik ben Nederland heel dankbaar daarvoor, voor, het, voor die veiligheid. Hoewel ik weet dat er ook heel veel dingen misgaan. Um, maar wat ik vandaan heb... heb, heb heb meegekregen, is de aanpassingsvermogen, denk ik... dat ik mezelf in bijna in alle omstandigheden kan heel snel aanpassen. En dat moet je ook doen als je in zo'n AZC zit met, ik denk... twintig, uh, dertig verschillende nationaliteiten die daarin zitten... en die met elkaar taal niet spreken, die uit trauma komen, uit oorlog... Um, en, en dat, je, dat je daarmee om moet gaan. En die dankbaarheid waar je het over hebt... is dat iets um, wat je ook op een gegeven moment kunt loslaten... in onze gegevens zien, of is dat iets wat je altijd met je meedraagt... Bij alles wat je doet, ik ben zo dankbaar, ik ben zo dankbaar. Nou ja, het is niet, het is niet zo. Ik ben niet zo, ik ben zo dankbaar. Ik ben zo dankbaar. Het is alleen. Het is een bewustzijn. Ja, ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ze naar Nederland zijn gekomen. Niet de Nederlandse overheid dat ik uh, een Nederlands paspoort heb. Nou ja, dat... Nou ja goed, dat begrijp ik niet van je. Want uh, ik denk dat het degelijk anders is als je ouders naar Iran waren gegaan. Of naar Saudi-Arabië. Ja, dus ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ze naar Nederland zijn gekomen. Ja, maar goed, uh, je kan ook zeggen dat ik mijn ouders kwalijk zou kunnen nemen. Dat ze dus mij hier naartoe hebben gebracht. Nee, omdat misschien ben je daar omdat, ook uit, wel uit, heel blij mee. Nee, ik ben Nederland heel dankbaar. niet omdat, ja. um, Tuurlijk ben ik mijn ouders ook dankbaar. Maar Nederland ben ik dankbaar. Omdat ik hier een veiligheid heb gevoeld. Mm -hmm. En een mogelijkheid heb gekregen om mezelf te, te ontwikkelen. Tuurlijk moet je dat benutten. Er zijn ook mensen die dat niet doen. Uh, misschien heb ik dat ook wel gedaan. Maar goed, ik, die, die dankbaarheid die komt daar, daar vandaan. Ik heb één laatste korte vraag voordat we ja. naar de muziek gaan. Hoe kijk je naar het debat over minderjarige asielzoekers? Raakt je dat? Ontzettend. Ik vind, ik vind dat, en wat jij in het begin zei... met wat nuances denk ik... dat uh, een beschaafd land als Nederland... Uh, een land waarin dus uh, uh, ja, mensenrechten heel hoog in de goudheid Joods staan. joods-christelijke cultuur. Ja, precies. Ik vind, dat bla is sowieso, bla bla. Dat schijnt helemaal niet zo te zijn trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat staat helemaal niet, joh. We gaan het er zo meteen verder over hebben. Uh, e eerst even muziek. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel. Schuilen bij elkaar. Vluchten kan niet meer. Frans Hals, mijn ingeniarian, vluchten kan niet meer. We hebben het vandaag over de rechten van minderjarige asielzoekers. En mijn vraag aan uw luisteraars is... moeten we oog hebben voor de rechten van kinderen... of is het zaak om alle vreemdelingen zo snel mogelijk de deur te wijzen? U kunt me dus meepraten door te bellen met 0800-1121... mail naar Premtime, ntr.nl... of twitteren naar apenstaartje, Premtime Radio 1. Karin Kloosterboer, kinderrechtendeskundige Unicef. Je hebt het verhaal gehoord. Herken je dat? Ja, ik herken het heel erg. En uh, nou ja, ook wat de uh, dame vertelt over de onzekerheid uh, die lang duurt. Um, en het vele verhuizen. Wat ook echt een, een heel erg punt is. Van dat kinderen gewoon van, van plek naar plek moeten verplaatsen. Uh, dus nergens eigenlijk kunnen wortelen. Uh. Maar hoe zit dat met kinderen? Die kinderen zijn van hun ouders. Mm -hmm. Als ze al van iemand zijn. Maar ze zijn niet van de overheid. Wat voor rechten hebben ze? Hebben ze dan de rechten van de ouder? Of zien we die kinderen ook als een individu? Ja, zeker. Uh, Nederland heeft het uh, kinderrechtenverdrag uh, ondertekend, geratificeerd ja. in uh, 1995. Daar zijn we aan gebonden. Daar staan gewoon rechten voor kinderen in. En uh, dat zijn ook gewoon die, er zitten ook rechten in die zich helemaal toespitsen op de situatie van vreemdelingenkinderen. Dus het is iedere keer weer verwonderlijk dat we het eigenlijk erover moeten hebben. Want die kinderen die hebben gewoon rechten. We moeten voor die kinderen zorgen en beter dan dat we nu doen. Dat, dat, even advocaat van de duivel. Mm -hmm. Dan denk ik ja we moeten voor die kinderen zorgen. Maar sorry eigenlijk moeten die ouders voor die kinderen zorgen. Zeker in de eerste plaats moeten de ouders voor de kinderen zorgen. En zo staat het ook in het kinderrechtenverdrag. Alleen het kan natuurlijk zo zijn dat de ouders daar niet meer goed toe in staat zijn. En, en dan... uh, bij, bij ouders die vluchten zie je dat ook vaak gebeuren. Die zitten, wat Daman ook net vertelt, die zitten in zo'n gespannen situatie... dat ze niet volledig in staat zijn om alle taken die je als ouder hebt voor je kind uh, ja, waar te maken. En als je alleen al de Nederlandse taal niet spreekt terwijl je hier in het land bent en die ook niet mag leren... Uh, terwijl de kinderen hier wel naar school gaan, de kinderen hebben ook leerplicht. Maar hier. is dat een feit dat je de taal niet mag leren? Nou, uh, ouders die nog in de procedure zitten en waarvan nog onduidelijk is of ze hier daadwerkelijk mogen blijven... die krijgen geen uh, mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren. Maar je zegt ze moeten wel naar school. De kinderen moeten naar school en de kinderen leren dus ook... Uh, je, je ziet dat ook heel erg uit elkaar lopen. Op vrij snel uh, spreken de kinderen Nederlands... En uh, kunnen zich eigenlijk in de Nederlandse maatschappij relatief goed redden. Kinderen leren gewoon snel een taal, dat is een feit. Precies. Maar de ouders zitten thuis in, in het AZC, in de kerfwen of in de kleine kamer ja. te wachten. Uh, totdat ze horen wat er gaat gebeuren. Dus dat, dat gaat he heel snel ook scheef maar het lopen. Dat klopt toch eigenlijk als je zegt van ze mogen geen Nederlands leren, maar ze moeten wel naar school. Wat voor taal en welke taal krijgen ze onderwijs op die school? Nee, de, de ouders mogen nee, geen Nederlands ik. leren. Maar de maar... kinderen mogen wel Nederlands leren. Want die gaan naar school. Uh, ze moeten het dus eigenlijk. De kinderen moeten Nederlands leren. Want die krijgen gewoon les in het Nederlands. Maar je krijgt, ja. het, niet met, uh, je krijgt het niet met de Nederlandse... Uh, met de Nederlandse uh, leerlingen. Je, we mochten bijvoorbeeld in die ja. tijd niet... naar een Nederlandse uh, middelbare school. Waar je dus, zeg Had je maar, dat wel graag gewild? Heel graag. Heel graag want Waarom voor da Want daarmee leer je tenminste <laughs> Nederlands. Want in, in zo'n zo asielseke uh, uh, uh, uh, school... dan leer je een soort van een mix van allerlei talen... die af en toe ja. ook wel Nederlands inkomt. Ja, ik herken ook, dat. Een ander punt wat <laughs> ik heel graag heel kort wil, wil uh, aanwijden... is dus dat, je moet je niet vergissen... heel vaak komen kinderen en families... in uit islamitische landen. En waar ze dus heel vaak niet om mee om kunnen gaan... is dus dat een dochter of een zoon... een vriendje of een vriendinnetje krijgt. Ik heb daar echt heel veel vechtpartijen gezien... in het asielzoekerscentrum... Waarin, waarin de eergevoel van een vader of van een, van een broer... daar een hele grote rol in speelde. Een grotere gezinnen waar dus kinderen ook niet mee om konden gaan. Uh, ik heb een beller aan de telefoon. Mevrouw Korte Kaas, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Moeten we oog hebben voor de nou, rechten van kinderen? Ja, ik, ik vind, uh, die gaan uh, absoluut voor, voor van alles en nog wat. Volwassenen kletsen veel te veel. En het enige wat opgelost moet worden is die zijn heilige katholieke leers, het landhuis en alle andere kinderen erin. <lacht> Ja? Mevrouw, waar woont u, mevrouw Kortekaas? Ik woon in Amsterdam. Nou, mevrouw Kortekaas, ik ga even toch reclame maken: maandag is het Libelle Nieuwscafé in Den Haag, in Dudok. Daar komt meneer Leers, u kunt het hem gewoon zeggen. U moet hier nee, weg. Ik, ik, ik wil die man absoluut niet onder ogen komen, want ik denk dat ik hem hoogstpersoonlijk mis. <laughs> mevrouw Kortekaas, het zijn uw woorden. Dank u wel voor uw ja. reactie. Irma Heijn, kind- en jeugdpsychiater van Centrum 45. Ja. Wat voor effect heeft het verblijf uh, in asielzoekerscentrum voor de asielzoekerskindertjes? Wat voor psychische trauma's uh, lopen ze op? Lopen ze die überhaupt op? Nou ja, waar je rekening mee moet houden is dat migratie op zich natuurlijk niet schadelijk hoeft te zijn. Maar dat het hier wel gaat om een groep uh, kinderen die al extra risico lopen omdat ze uit oorlogsgebieden komen. Of nou van alles hebben meegemaakt: ja. marteling, ontvoering. Het kan van alles zijn. Uh, ouders kunnen getraumatiseerd zijn. Wat moeten we daar dan mee doen? Ja, die hebben, en als ze daar last van hebben, psychische klachten van hebben... dan denk ik dat ze daar behandeling voor nodig hebben. Terwijl ze asielzoekers zijn nog, ja. zonder status. Ja, gebeurt ja, dat, dat, dat ook of niet? Uh, ja, die behandelingen zijn er wel. Wij van Centrum 45 bieden die behandeling ook aan. Ja. En Is jij... er iets wat in ons asielbeleid wat beter kan om die trauma's te verminderen? Uh, wat je merkt aan mensen um, die veel stress hebben... is dat ze minder goed uh, in staat zijn om om te gaan met hun klachten. Je ziet dat ook bij kinderen in asielzoekerscentra. Als die uh, veel stress hebben, en met name als de ouders ook veel stress hebben... dan kunnen ze last krijgen van minder goed slapen, minder goed eten. Um, soms kunnen ze zich niet zo goed meer concentreren op school. of um, ja, ja. Kunnen ze ook prikkelbaar worden, eerder agressief worden... En um, ik vraag me dan toch weer af, hè, wat ik net ook tegen Karen zei. Het zijn de kinderen van die ouders. Het is natuurlijk wel heel erg humaan dat we ons er zorgen over moeten maken en druk over maken. M moeten we dat ook doen of is het geen zaak om die kinderen zo en die ouders zo snel mogelijk weer het land uit te krijgen? Ik denk met name dat uh, de onzekerheid en het wachten, dat dat ook heel, veel, heel stressvol kan zijn voor kinderen en voor ouders. Dus, dus we moeten sneller door de procedure zijn. Ja, ik denk dat er snel duidelijkheid moet zijn, zodat mensen ook kunnen weten waar ze hun leven kunnen opbouwen. Ik heb hier een tweet van begin van de dag, Negin nee, van de Berg. Mooi thema, laten we het ook hebben over fraude die door veel asielzoekers gepleegd wordt om status. Door, door fraude brengen zij zelf hun kinderen in een moeilijke situatie. Beppi zegt als ik zo ontevreden over Nederland zou zijn wil ik er niet wonen. Iraniërs zijn in het algemeen zeer beschaafde mensen. Dat kan je niet van alle asielzoekers zeggen. Wat ik wel vind is dat men vaak een vinger krijgt maar de hele hand neemt. Kinderen worden, worden door hun ouders in Nederland gedropt om allerlei economische redenen. De kinderen worden door hun ouders geconfronteerd met allerlei consequenties. Als ze dan terug moeten verplicht dan kan men zogenaamd niet terug. Ja ja. Ja, um, we kennen natuurlijk altijd excessen, de verhalen van de mensen die hierheen komen, onder, en allemaal leugens. Wat moeten we daarmee? Hebben die kinderen ook nog rechten? Damon, zeg het. Nou, wat ik, wat ik wel graag meer wil, wil toevoegen is dus dat. Uh, we, kijk, aan de ene kant begrijp ik het ook een beetje waarom, uh, uh, tussen haakjes, uh, het beleid verhard is uh, richting uh, asielzoekers en uh, vluchtelingen. Uh, als je meemaakt dat, uh, ik heb het zelf meegemaakt, dat heel veel mensen die hier komen. Onder verschillende, uh, met verschillende verhalen hier een verblijfvergunning willen krijgen. En dat begrijp ik ook wel. Maar dan vervolgens zeggen ze dat hun leven in gevaar loopt. Op het moment dat ze dus verblijfvergunning krijgen... gaan ze terug op vakantie naar het land waar ze dus gevaar liepen. is Heel interessant, hè? Ja. Het is heel interessant. En, en dat zorgt ervoor... Ik, ik heb zelf meegemaakt dat een activist, een naar het parlement ging om dat aan te kaarten. Vervolgens kreeg hij dan een lijst met allemaal mensen die dat hadden gedaan. En dat zorgt... En dat, en dat zorgt ervoor dat, dus, uh, dat dus het, het beleid op die manier wordt aangepast. Dus ik begrijp dat aan de andere kant ook wel. Ja, maar aan de andere kant denk ik dan. Ja, meneer Shiali heeft het liegen gelegitimeerd. We mogen met z'n allen liegen. Dan kom je in het parlement, krijg je een paspoort, word je beveiligd als je je boos maakt. Ik vind dat liegen echt een bijzaak. Ik heb een beller aan de telefoon. Jan van Huls, goedemorgen, zeg het maar. Goedemorgen, he, broer. Ik vraag me als eenvoudige Nederlander af, waarom vluchten islamieten? Allemaal naar het land van de christenhonden. Ze vluchten niet naar Turkije, ze vluchten niet naar saudi arabië ja. niet naar Kuwait. Ik vind het een hele goede een vraag. Even fresh, ik, ga het dus even, ik vind het een hele goede vraag. Hartelijk bedankt ja, je, voor, wordt, hiervoor. Ja. Waarom? Hebben jullie enig idee? Waarom vliegen uh, die islamieten allemaal naar het jood-christelijke deel van de wereld? Omdat de islamieten het in eigen land hebben uh, verkocht. Ja. Ja, zeg ja, het maar. Ver... We hebben hier vrijheid van mee, gooi je eruit. Verprutst, ja, ik wil een andere, ander woord gebruiken, maar verprutst eh, om, om, om voor hun eigen volk op te komen. En in, in het Westen is het natuurlijk veel beter, economisch, ja. maar ook cultureel gezien. En dat willen we ze niet onderkennen, heel duidelijk. Is het, zijn die kinderen ons probleem? K en Ja, Ja, nou, ik, ik wil nog wel heel even op ingaan op wat er net werd gezegd. Want tuurlijk zijn er mensen die, die misbruik maken van de, van de asielprocedure. En die uh, eigenlijk ook uh, nou ja, die, die, uh, geen reden hebben om, uh, om naar Nederland te komen... als je het in asieltermen bekijkt. Maar um, wat, wat dan veel beter zou zijn voor de kinderen... is dat je een, een onderscheid maakt tussen de asielprocedure... en daar wordt al jaren aan gewerkt om die, om die strenger of, of duidelijker en sneller, et cetera, te krijgen. Maar de asielprocedure is de, is de toegang. Maar tegelijkertijd aan de andere kant heb je de opvang. En die opvang, op het moment dat, dat kinderen in Nederland zijn, dan moet je ze gewoon goed opvangen. En Um, dat zijn dat is... goede woorden om deze uitzend mee, uitzending mee ja. af te zuiden. Zodra die kinderen hier zijn, zijn we het aan onze stand en onze welvaart... en onze verlichting verplicht om die kinderen goed op te vangen. Helaas, het zit erop. Ik wil jullie bedanken. Irma Heijn, Karin Kloosenboer en Damon Gorits. Fijn dat jullie hierheen wilden komen. Dank aan jullie luisteraars voor de telefoontjes, de tweets en de mails. Vergeet straks niet nog eventjes te stemmen op de patjepeer van het jaar. Het is een nek-aan-nek-race tussen burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht... Wilma Verver, oud-burgemeester van Schiedam en Wim Cornelis... Van Gouda. Ook genomineerd zijn de wethouders Gerard van Balver en John Haver, deel van de gemeente Oude IJsselstreek. Doe dat zo nog even stemmen op premtime.nl. En we hebben natuurlijk ook nog Smits, de voorzitter van het Maasstadziekenhuis. Tot slot dank aan het team achter mij. Voor de techniek is het Paul Rijman. De redactie was in handen van Fatima Baja, Jeroen Schaap op Arnold Tankus en Rien Aarts. Productie Hans-Twint Momo-Zarou en de eindredactie is Barbara van der Klis. nog wel. Na het nieuws Felix Murders met de gids, morgen zijn wij er weer. Wij gaan haringen eten. Tot dan, doei.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 Dit is Radio 1.